Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Lauwersoog is met twee kinderen raakte gewond. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag op een parkeerterrein. Een auto reed in op een aantal voetgangers. Volgens de politie in Lauwersoog was het een noodlottig verkeersongeval. Geen opzet. In de Sagrada Familia basiliek in Barcelona zijn de slachtoffers herdacht... van de aanslagen van donderdag in Barcelona en Cambriels. Toen kwamen veertien mensen om het leven. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Bij de mis was het Spaanse koningspaar aanwezig en ook premier Rajoy en de Portugese president Sousa woonden de mis bij. Voor volgend week einde heeft de Catalaanse regering opgeroepen tot een grote demonstratie tegen terrorisme. De Turks-Duitse schrijver Dogan Akanli, die vastzit in Spanje, komt onder voorwaarden vrij, zegt zijn advocaat. Hij moet wel in Madrid blijven. Akandi was op vakantie in Granada, in het zuiden van Spanje. Gisteren werd hij opgepakt op verzoek van Turkije. Waarom is niet bekend. Dogan Akandi woont al lang in Duitsland. Sinds 2001 heeft hij de Duitse nationaliteit. Duitsland beschouwt de arrestatie als een nieuwe verslechtering van de relatie met Turkije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft Spanje gevraagd de schrijver niet aan Turkije uit te leveren. Op Tessel is een dode vinvis aangespoeld. Volgens natuurcentrum Ecomare is hij 18 tot 20 meter lang en is hij al lang dood. Omdat het kadaver erg stinkt wordt het publiek op een afstand gehouden. De vinvis ligt in de buurt van de koog. Volgens Ecomare is het een gewone vinvis, wat kleiner dan de blauwe... en was het dier al dood voordat hij op Tessel aanspoelde. Dan nog het weer. Vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer. Verder naar het zuiden geregeld zon en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in Zeeland regen en in het noorden zon en een graad of 20. En daarna bijna overal droog en warm. Woensdag wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Knoopend en de afgrip Buntschoten, 5 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoeveraken en Eembruggen, 7. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Blijswijk, 5, dat komt door werkzaamheden. De rijbaan is daar helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Wat een lekkere opening van Zandvoort op Zondag. Op deze zonnige zondagmiddag. Jo, de dames van Sister Sledge. En Thinking of You. Eerste plaatje, inderdaad, de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag. Live vanuit de studio aan de tolweg 10A. Wij zeggen een hele goede middag in uh, de zaterdagavond overleefd, Albert Jan. Ik wel. Jij wel? Een klein regenbuitje, Ja, een klein regenbuitje gisteravond. Zonder van het festival. Mocht de pret toch niet drukken, wel? Nee, nee dan is het goed. Goed, ja, uh, Zandvoort op zondag. Het zonnetje schijnt wederom. Het, het wordt een beetje, een, een, een, laten we zeggen, een kopie van de dag van gisteren. Hè? Want het was ook een heerlijk zonnetje, toch wel wat wind. Maar daar hoort u natuurlijk om half drie alles over. Want tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht... samengesteld door onze collega Lex van der Horn. Uh, het zal de, de zijliefhebbers en uh, de watersportliefhebbers niet zijn ontgaan. Uh, het, het tweedaagse evenement bij de watersportvereniging Zandvoort is afgelast. En dat heeft dat gisteren al en vandaag alles te maken met de sterk aanhoudende wind. En uh, wa waardoor het zeilen bijna onmogelijk werd gemaakt. Dus ze hebben de, de commissie heeft besloten om de, dit, deze twee dagen geen doorgang te laten vinden. Maar wellicht volgend jaar beter. Maar wel, waar wel natuurlijk veel activiteiten zijn... is op het circuitpark, het circuit Zandvoort. Hè? Ja, gisteren park we nog, nog geoefend. Ja, oké. Okay. Circuit Zandvoort. Vandaag de tweede dag voor het DTM-weekend. En de hoofdrace staat gepland van kwart over drie. En over een tweetal platen gaan we alvast even schakelen... met onze collega Willem van Densen, want die is voor ons daar aanwezig. Want er zijn vanmorgen al de diverse mooie races geweest. Met prachtige beelden op tv vanuit Zandvoort, vanuit de lucht. En we gaan natuurlijk kijken hoe die races zijn verlopen. En we gaan even bijpraten met Willem van Densen... dat rond de klok van kwart over twee. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben Pit Report rond de klok van kwart over vier. Nou, de Formule 1-heren zijn allemaal op vakantie. Behalve Max Verstappen, want die had gisteren een zeepkistenrace. Maar... Ja, en vandaag weer over het circuit. En vandaag is hij weer om te gast in Zandvoort... want hij zal de bekers uitreiken na afloop van de verreden DTM-race. Uh, verder hebben we natuurlijk de Vuelta. dan hebben we het over wielrennen, de eerste etappe. Gisteren was er een ploegentijdrit... Maar daarover later in het derde uur natuurlijk veel en veel meer. En we hebben natuurlijk EK Hockey. Ik heb gisteravond genoten van de heren. Want die hebben slechts met 7-1 gewonnen. 7-1, wat daarover, de stand. Maar daarover ook nog meer. Want de hele komende week wordt het EK Hockey in Nederland verspeeld wielrennen, hockey en natuurlijk niet te vergeten... de voetbal-eredivisie met vanmiddag een hele belangrijke wedstrijd... tussen Ajax en Groningen. En Groningen. Goed, maar daarover straks meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. We hebben er weer zin in. Drie uur Zandvoort op zondag. En wil je mij kijken in de studio, dan ga je naar www.zfm-live.nl. and doubts, given everything inside and out, and love's strange, surreal in the dark, think of the tender things that we were working on, slow change may pull us apart, when like life gets Don't you forget about me. CFM op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. c En zo meteen na het volgende plaatje van de Lager gaan we live schakelen met het circuitpark. Nee, circuit Zandvoort, ga ik ook al. Dankjewel Albert Jan. <laughs> Daar zit Willem van Deze, uiteraard voor Stond de DTM. wat te drinken, wat te hangen.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 Dit was hem echt, de nederpop band uit de jaren tachtig. Hebben het over toontje lager en ik heb stiekem met je gedanst. ZFM, Race Radio, Pit Report. Voor de eerste maand vandaag ik we live over naar circuit zandvoort, naar Willem van Dinsen. Want het hele weekend staat het uh, circuit in het teken van de DTM. En volgens mij is er alweer het uh, een en ander vandaag gebeurd, uh, Willem, op het circuit. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, ja dat klopt Rob. We hebben al een aantal races gehad. Onder andere de Audi TT Cup. We hebben gehad Formule 3 race, die vandaag twee races rijden. En we hebben gehad de Euro GT serie. Nou laat ik even beginnen met de Formule 3. Een wat saaie race. ...vertrokken voor een uh, race over 35 minuten... ...en eigenlijk was de finish uh, aankomst dezelfde... ...als waar ze uh, 35 minuten daarvoor uh, vertrokken. Uiteindelijk uh, winnaar was uh, de Brit... Uh, Callum hillerts ...op uh, een tweede plaats... Uh, ...de Brit... Hughes uh, ...en derde hadden we... ...Lando uh, Norris, het grote talent. Norris had wel pole Position uh, getraind... ...maar die had uh, tijdens een... Uh, Ronde, uh, waar het erg gescheelgeplacht werd uh, in de kwaliteiten, had hij te weinig uh, gas teruggenomen. En werd daardoor uh, twee plaatsen teruggezet uh, naar uh, startplaats 3 Met alle gevolgen dat hij ook als derde eindigde. Die Noors wel een uh, fenomeen over 17 jaar ja, en... Debuteert in de Formule 3 en staat bijna aan de leiding van dit kampioenschap. Hij zal het ongetwijfeld gaan doorhalen. Begin van het seizoen had hij nog wat moeite met de aanpassen natuurlijk als beginnen. Maar nu is hij de man to beat. Ik was net even bij een persconferentie met Verstappen en Max zei ook al ja, waar we op moeten gaan letten in de toekomst. Dus Lando Norris. Max Verstappen die vandaag hier ook aanwezig is, uh, wat bij uh, op training, die ook uh, de beker gaat uitrekenen uh, aan de winnaar van de dtm race uh, die een kwart voor drie uh, van start gaat. Ja, hij heeft ook nog een handtekeningen sessie uh, te gehouden waar weer een hele grote opkomst op was. Uh, gek uh, natuurlijk weer uh, daarom Maar ja, dat maakt het wel extra leuk uh, zo'n dag natuurlijk. Ja, en hij gaat uh, in, de, in de cabrio nog uh, rondrijden, Willem. Max? Ja, ik ga zo het dak openzetten. En... Ja, ja, ja, ja, ja. En dan knijp je achter de stuur. Ik zag de foto ja. al. Mo ja. Mooie auto. Pet ophouden, branden, maar... ja, ja, ja, ja. Dat zijn de dingen wat ook op de programma's staat. Uh, gisteren was hij nog uh, actief in een uh, zeep, pijnzeepkistrace uh, in Valkenburg. Nou, altijd leuk om die Kouwberg af te racen, natuurlijk, met zo'n uh, uh, zeepkist. Over de zee, hij daar zelf niet. Gedurende vakantie heb even wel wat uh, spannende dingen gedaan, zoals kwartracen, jetski skirace... Noem maar op, er werd nog gevraagd uh, waar hij zijn grens legt om in zijn vrije tijd geen risico's te, uh, lopen. Ja, die heb ik eigenlijk niet, want uh, als ik straks op de fiets stap en ik rijd door Amsterdam... is het risico net zo groot dat ik rijden. Dus ik laat hem niet te perken uh, in datgene wat ik in mijn vrije tijd uit... omdat ik toevallig een uh, topsportman ben. Eh, eh, Willem, even een vraagje tussendoor. Ik hoorde jou net zeggen dat de race om uh, kwart voor drie zou gaan starten. Klopt dat? Uh, ik moet even op het tijdschema kijken. Dus, uh, ja, bij mij staat namelijk kwart over drie. Dat is ook kwart over drie. Nou, ja, ik ben in het kwart voor drie. Uh, uh, dan mag ik de krit op. Ah, vandaar, <laughs> oh, is, vandaar. Nou, vandaar. Dus, uh, dan, dan gaan we je voor zeker bellen. Uh, nou, <laughs> Oké. Okay. Nou, op, op, op een gegeven moment uh, weet je niet wat de hele tijd schijnt uit. Uh, dank je voor de correctie. Nee, helemaal goed. Nee, dan houden we de spanning er nog even wat langer in. Bedankt, ja. voor, bedankt voor de update zover. En we komen straks uiteraard weer bij je terug, uh, Willem. Oké, tot zo. Dankjewel, Willem. En heel veel plezier daar uh, op het circuit Zandvoort. Heel veel activiteiten nog. En de race dus vandaag om kwart over drie. Ik wil de zand. En en la arena, Ah, ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ja, juist, Op de thermometer, maar goed. Een behoorlijk windje ook trouwens. Maar het is wel zomer. José de Rico hoor je en Rajas del Sol. Zie je de weerbericht. Precies half drie op de klok voor mij. Dat betekent tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Ga ons brei maken, Albert jan Nou ja, Lex, uh, onze weerman, uh, gisteren, die zei al van uh, het wordt een kopie van uh, de zondag wordt een kopie van de zaterdag. En ik moet zeggen, uh, dat lijkt er ook uh, erg op. Want ook vandaag is het droog en wisselend bewolkt. En vanmiddag zelfs perioden met zon. En een matige tot vrij krachtige westenwind. En de maximumtemperaturen vandaag circa 19 graden. Gaan we naar de maandag. Allereerst krijgen we wolkenvelden en in de middag verder opklarend. En de, wind, de westelijke wind wordt wat zwak. De maximumtemperaturen morgen lopen op tot zelfs 20 graden. Dus onthoud dat, want dat is weer een graadje erbij. Dan gaan we naar de dinsdag. Periode met zon, weinig wind en de maximum, maximum temperatuur op de dinsdag is hier 23 graden. Dus weer wat een paar graden erbij. En de vooruitzichten na het weekend geleidelijk uh, oplopende middagtemperaturen... tot circa 25 graden op woensdag met meer zon en een zuidelijke wind. Wat zeg je? 25 graden? Dus met andere woorden, hmm. woensdag wordt stranddag. Heel oh, lekker, lekker. Dus ik zou maandag maar even de baas even vriendelijk aankijken... van woensdag ben ik er niet. En waarom niet? Nou, ik ga naar het strand, want het wordt mooi weer. De, trouwens, de langjarige uh, gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort op, op, in deze periode is circa 21 graden. En de zeewatertemperatuur langs het strand is momenteel 20 graden. Uh, dit was het weer, Zandvoortse weerbericht uh, uh, volgens onze collega Lex van der Horn. En wil je het weer van uh, Lex uh, blijven volgen, dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook ons, op onze eigen app, de ZFM Zandvoort app. Dat was het weer. Ja, en als je dan naar die uh, app uh, van ons toe gaat, via ZFM Stanford in de Play Store, App Store en de Windows Store. Dan blijf je meteen ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Stanford. Kan je kijken op het strand nemen, je kan live luisteren naar CFM en nog veel en veel meer. Dus download onze app nu en kijk even in het menu onder Meteopagina voor het weer van Lex van den Oren. Ook weer zo'n uh, klassieker uit de jaren 80, Call Weston, en yeah, and we close our eyes. Zo duidelijk gaan we kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie. De, de, de, de wedstrijden die afgelopen vrijdag zijn begonnen, één wedstrijd. En zaterdag drie wedstrijden, op dit moment weer twee wedstrijden gaan gaande. Daarover zometeen meer naar deze van Colleen water on the street so far away from her father's daughter she just wants her life for a baby all on no one will come she's got to save him daily struggle she tells him Any obstacle come, you well prepare And no mama, you never said tear Cause you upset things year to year And you give the youth love, beyond compare You find the school fee and the bus fare Mmm, are -hmm, the pops disappear In a wrong bar, can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you know, stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year Wel fijn dat Jean-Paul ook meedoet. Maak het plaatje dan net weer even af, hè? Dat is voor Clean Bennet. Weet je van weer uh, heel veel maanden geleden, joh, de Ruckabye bij Zandvoort op zondag. Ja, het is zover, we gaan kijken naar de wedstrijden in de eredivisie. divisie. Dus wil je vanavond de Studio Sport gaan kijken, dan moet je even je oren dicht doen, Gert van Kuik. <laughs> ja. Bij deze. We gaan beginnen met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Eén wedstrijd gespeeld hebben we het over Roda JC tegen Vitesse. Daar werd het 1 tegen 3. Vitesse heeft ook de tweede competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen overtuigend gewonnen. In kerkraden werd het 3-1 gewonnen van Roda JC. Vorig weekend werd Nak met 4-1 zelfs verslagen. Vitesse werd in de aardige eerste helft vooral over de zijkant gevaarlijk... al kreeg ook de thuisploeg via El Macrini en de jonge Jon Verkamp een kansen. Toch was het Vitesse dat na een mispeer van Ananou... via Tim Tafs op fraaie wijze op de score opende. Roda rammelde na rust aan de poort... dat leidde naar een gemiste kans van Christian Koem tot de 1-1. Milo Draschika vloerde Mikael Rosheuvel, waarna Simon Gustafsson mocht aanleggen vanaf de stip. Zijn inzet belandde op de paal, maar via de rug van doelman Remco pas veer... belandde de bal toch in het doel. Lang mochten de Limburgers niet genieten van de gelijke stand. Vier minuten na de gelijkmaker schoot Thomas Bruns... een vrije trap feilloos over de Limburgse muur en moest Roda opnieuw beginnen. Ook voor Bruns was het al de tweede treffer in even zoveel wedstrijden. Roda JC probeerde daarna nog wel, maar na een rake kopbal van aanvoerder Kasia... Uit een corner van Alexander Butner was het met de Limburgers, uh, Limburgse darendrang wel gedaan. Hmm, jammer. Dan gaan we naar de wedstrijden van gisteren. Drie wedstrijden gespeeld, waaronder FC Twente tegen VVV Venlo. Daar werd het 1 tegen 2. Met zes punten uit twee duels staat VVV Venlo voorlopig verrassend gedeeld bovenaan in de eredivisie. Na afloop van het gewonnen duel 2 tegen 1 bij FC Twente waren er vanzelfsprekende lachende gezichten... bij trainer Maurice Stijn en doelpuntenmaker Vito van Krooi. Ik raak uh, met twee treffers uit twee duels loopt van Krooi voorlopig één op één in de eredivisie. Doelpunt te maken is een kwaliteit van mijn verklaren de 21-jarige rechtspoot. Buiten het veld ben ik rustig, maar binnen het veld wel brutaal. En daar had trainer Steins van genoten. We verwachten, we verwachten dat uh, FC Twente in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen vol zou gaan op de aanval. En we kwamen in de openingsfase goed weg met een bal op de paal. Maar de storm ging snel liggen. Wij komen op voorsprong en daarna zijn we niet echt meer in de problemen geweest. Kort voor rust konden we erop, komen we op 0 tegen 2 en dan ga je met een heerlijk gevoel de kleedkamer in. In de tweede helft moesten we één goal toestaan, maar hadden we er zelf ook nog wel een paar kunnen maken. En dan weet ik dat er in Zalvoort heel veel AZ-fans zijn, dus dan is de volgende wedstrijd belangrijk. We hebben het over AZ tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2 tegen 0. Ado Den Haag bezet na vanavond, na gisteravond dus de laatste plaats in de eerste divisie. Na de 3-0 nederlaag tegen FC Utrecht op de eerste speeldag moest de ploeg van Trainer Fonds Groenendijk uh, gisteravond met 2-0 buigen voor AZ. Het ging in maar al binnen een half uur helemaal mis voor AZ. De huilende Wilfried Kanon werd naar het veroorzaken van een strafschop met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Waarna Wout Weghorst vanaf de stip voor de 1-0 zorgde. Na de rust kreeg AZ de nodige kansen, maar was het vrij slordig. Middenvelder Gustil kopte uiteindelijk uit een corner... het tweede doelpunt voor de ploeg van John van der Brom binnen, 2 tegen 0. Voor AZ zijn het de eerste punten van het seizoen. En dan de laatste wedstrijd van gisteren... SC Heerenveen tegen Heracles Almelo. Daar werd het 1 tegen 1. Heracles Almelo heeft in de laatste seconden van de uitwedstrijd... tegen SC Heerenveen de winst laten glippen. Het duel eindigde op sensationele wijze in 1 tegen 1. De Friese gelijkmaker viel vlak voor het eindsignaal... en kwam op naam van invaller... Michailovic, die met een kopbal scoorde... uit een verre voorzet, zeker uittrap... van doelman Wouter van der Steen. En dan uh, vandaag is er één wedstrijd gespeeld. Wedstrijd van uh, half één uh, jongsleden. We hebben het over Excelsior tegen Feyenoord. Daar werd het 0 tegen 1, Albert-Jan. Feyenoord heeft een moeizame 1 tegen 0 zege geboekt bij Excelsior. Op 7 mei werd op Boudestein nog verloren... wat een weekje uitstel van het titelfeest betekende. Feyenoord kwam op voorsprang dankzij Boetius... die na een mooi steekpaasje van Hali. Uh, Vianney, na moet ik zeggen, de verre hoek vond. Na een half uur verloor Feyenoord het initiatief. En werd Excelsior dreigend. Elbers dook na een paas van El Azurzi voor het doel op. Maar hij schamde de bal slechts. Na rust drong Excelsior Feyenoord terug. En vaas, Mathij en vaak uh, zowel Feyenoord uh, als Excelsior bij een vermeende charge van Dix... Kleine te vergeefs een penalty. Dus een nipte overwinning van Feyenoord 1 tegen 0. En er zijn er twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart. 13 minuten gaande. En dat zeg ik omdat één ploeg wel heel veel aan het scoren is op dit moment. Want we hebben het over Ajax. Nee, niet de scorende ploeg. Tegen FC Groningen, daar staat het nog 0 tegen 0. Nou, maar we hebben het over. Je hebt het natuurlijk over FC Utrecht. Ja. ontvangt thuis Willem 2. En de tussenstand na 12 minuten is 2 tegen 0. Jeetje, en om kwart voor vijf krijgen we twee wedstrijden. Ja, het dus is wat anders. Ja, Nachtreda tegen PSV. En Sparta tegen Pek Zwolle. Uiteraard houden we alle wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Een heilig goedemiddag nogmaals. En hier is Barry Menilow. Her name was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 So low So refined, and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra, Cobra, Cobra Cabana, the, back, the, back, the, back, the back. hottest spot. Ook weer zo'n disco-klassieker uit de jaren 80. Deze van Windjammer. Hier ze met Tossing and Turning. CFM, Race Radio, Pit Report. We schakelen weer uh, live over naar het circuit Zandvoort. Vanuit de grid is hier uh, Willem van Dinsen. Ja, goedemiddag. Uh, vanaf uh, een zo'n overgrote circuit uh, Zandvoort. Uh, ja, dus uh, hier is, uh, is bezig met de opmaak uh, voor de tweede dtm race uh, van het weekend. Daar hebben we vanmorgen kwalificatie voor gehad uh, uiteraard. Gisteren waren het uh, BMW's die de tonen aangaven. Uh, ik sprak nog de hoop uit gisteren van, nou, morgen wordt wel een uh, Audi-dag. Maar ja, als ik dan even kijk naar de kwalificatie van vanmorgen... ...was het wederom een uh, BMW uh, die zich opbouw uh, kwalificeerde. Dat was de Braziliaan Augusto Varpoes... En op de tweede plaats zijn merkgenoot Marco Wittman, Duitser. Derde, de Belg die gisteren derde eindigde in de race en op het podium stond Maxi Martin. En dan hebben we op de vierde plaats hebben we Tony Green. Die rijdt in een auto. En Vijfde is het de winnaar van gisteren. Timo Koch, die ook in een BMW rijdt. Kijken we even naar de leiders in het klassement. Hoe die zich gekwalificeerd hebben. Gisteren heeft René Rast... De leidingen overgenomen in het klassement van uh, zijn merkgenoot uh, de zweep. Uh, ja, jeetje, <laughs> Matthias, extreem. Het verschil is twee punten. De René Rast, leider in het klassement, dus, uh, heeft zich gevalentieerd van een zesde plaats. En uh, Matthias uh, die kwam niet verder op een twaalfde plaats. Die helemaal niet verder kwam, dat was uh, Paul Di Resta in een uh, Mercedes. Paul Di Resta. Drie weken terug uh, reed hij nog vormelijk in de Grand Prix van Hongarije. Vanmorgen met de kwalificatie had hij technische problemen. Wist er ook, ook geen uh, ronde te rijden start daarom van een achttiende plaats. En het vermoeden is dat hij vanuit de pit zat, uh, gaat starten. Ja, Willem, dat dachten we gisteren nog even met de kwalificatie... dat het uh, met uh, de timing van de BMW mogelijk te maken zou hebben. Dat ze de top drie uh, bestaat. Maar hij vandaag dus wederom. BMW, BMW, BMW. Ja, wederom BMW, BMW. Maar, uh, gisteren hadden we nog wel een uh, fiede, uh, lijst aanvoeren goed dus Onderling uh, het wijzen en het... Uh, ja. Naar elkaar wijzen van uh, ja, jij doet dit uh, wat niet door de boog kan en uh, jij haalt altijd. Maar goed, uh, ze gaan straks uh, om kwart over drie gaan starten en dan gaan we zien uh, wie uiteindelijk vandaag de snelste uh, gaat zijn. Ja, als we dan uh, niet alleen uh, naar de race kijken, maar ook gewoon uh, naar de algemene sfeer op het uh, circuit, hoe kan je dat omschrijven vandaag? Ja, de sfeer is goed uh, natuurlijk. Uh, het is altijd leuk op screen zijn. En de weersomstandigheden hebben daar ook altijd een invloed op. En uh, ja, ik heb het al vaker gezegd vandaag. Dit is perfect uh, weer. Het is niet te warm, het is niet te koud, het is droog. Ja, dat heeft invloed... Uh... Niet iedereen dik aangekleed. Het is ook altijd wel prettig. Nee, allemaal is het goed toeven hier op circuit Park Zandvoort. Ja, over het algemeen, dus een Duitse weekend, dat DTM-weekend. Maar ik neem aan dat er ook vandaag veel Nederlanders op het circuit aanwezig zijn. Zeker, als ik zo geloof hier op de rechterhand, daar extra tribune gebouwd, die zit helemaal vol. De die zit zo goed als vol maar die moet straks vollopen omdat er een aantal mensen zijn die nog een beetje aan de wandel zijn. Her en der rondkijken. Maar op het moment dat de race van start gaat, zit ook de hoofdtribune helemaal vol. En als je kijkt op duintoppen, dan zitten daar ook heel veel mensen. Er zijn natuurlijk ook een aantal Duitsers bij. Nederlanders ook volop aanwezig. Een groot deel van de Nederlandse racefans, ja... Die houdt deze pauze voor zandvoort. Want die zijn de koffers en het pak om volgende week naar te gaan. Waarom stappen dan weer in actie gaat komen? Ja, dat gaat een hele mooie race worden. Dankjewel Willem voor dit moment. En straks komen we uiteraard in de tweede uur bij je terug.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 It keeps on praying